Mark Visser met het NOS Journaal. In Madrid begon met overdracht van het bevel over de strijdkrachten. Gesymboliseerd symboliseert door het overdragen van de Sherp. De wederging wordt sober gehouden. Zo zijn er geen buitenlandse gasten uitgenodigd. De werkloosheid is vorige maand gedaald doordat meer mensen een baan vonden. Het aantal werklozen daalde met 14.000, meldt het CBS. Het is voor het eerste jaar dat de werkloosheid omlaag gaat doordat mensen betaald werk kregen. In maart daalde de werkloosheid ook al, maar dat kwam toen doordat mensen zich van de arbeidsmarkt terugtrokken. Omdat ze toch niks konden vinden. Er waren in mei in totaal 673.000 werklozen en dat is 8,6% van de beroepsbevolking. De daling van de werkloosheid was het grootst onder 25- tot 45-jarigen. De VK Voetbal heeft de Nederlandse supermarkten tot nu toe al 21 miljoen euro extra omzet opgeleverd. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GFK. Vroge zinnen kopen oranje producten zoals oranje vla, pudding of oranje chips. De extra WK-omzet van supermarkten ligt daarmee op koers. Als het Nederlands elftal ver komt in het toernooi verkopen de supermarkten voor zeker 50 miljoen euro extra, verwacht GFK. De Amerikaanse jazzpianist Horace Silver is overleden. Hij werkte samen met grootheden als trompettist Miles Davis, drummer Art Blakely en tenorsaxofonist saxofonist Lesser Young. Vaak was hij te zien op het North sea Jazz Festival. Horace Silver was 85 jaar. Het weer bewolkt en vanuit de noorden wat mondregen of een bui, ook wat zon en het wordt 16 tot 20 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A15 Europoort Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer. Bij Spijkenissen is de linkerrijstrook dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. Tot zover de verkeersinformatie. Alterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza.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 Zo, daar zijn we weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is donderdag, het is 19 juni. Zijn we zijn weer een klein beetje uitgerust. we, zenuwen zijn weer een klein beetje tot rust gekomen. Nou, wat was het spannend, hè? Ah. Oh, oh, oh, oh, die laatste nee. minuten. Ik denk, het zal toch gebeuren, het zal gebeuren. Ik denk, ze gaan erop met boter en zuin. Ja. Maar goed, de leeuw heeft de kangaroe toch opgevreten, uiteindelijk. Ja, ja. Wat voor dieren krijgen we nog meer eigenlijk tegen ons misschien? Uh, nou, nee. We moeten nou uh, een uh, pot silicon zien te maken. <laughs> nou, daar hebben ze vast geen moeite mee, joh. Wat denk jij? Al, al die bruine bonen is niet zo goed, Oeh. hoor. Kan nog wel eens opbreken, ja. Ik hoorde de, de zo die, die, die daar in dat het domme programma van die derkse zitten al zeggen... Nou, ja. Dirk en Chili hebben ze geen... En ja, dat het heeft een dat... Dit was het. Ze hadden geluk gehad tot nu toe, geloof ja. ik, hè, volgens ja. hun. Ja. Ja. Vooral die zeikneus van, van de Wim Kieft en zo. Ja. Ik heb zelf nog nooit één bal erin geschoten bij een week nee, aan Nee, dat is waar. Maar ja, goed, je kent het spreekwoord toch? De beste stuurluister aan een wal. Nou, maar... Oh ja. Maar de, als nummertje 21 er weer bij komt, de volgende wedstrijd. Nou, dan hebben we een super trio. Vind ik wel. Ja. Nou, misschien komt u er wel bij. Ik denk het wel. Van Persie mag niet meespelen de volgende keer. Dus. Oh, dat is jammer, ja. Nee, ja. dan moet Memphis erin, hoor. Ja. Ja. Ja, vind ik ook. Ja. Wat gaan we doen vandaag, Ruud? Hè? Wat gaan we doen vandaag? Nou, zullen we de kroeg gaan? Ja, na Oh, nou, Na tweeën. Voor tweeën ga ik de kroeg niet. Oké, okay, nou, we hebben leuke muziek vandaag. En, uh, ik, uh, en het wordt een lange dag weer, hè? Ja, het is een lange dag. Nou ja, ja een lange dag. We hebben veel... Niet voor ons, maar... Oh, oh ja, het is natuurlijk de ja! daveren. Ja, natuurlijk. Ja! Ik, ja, ik ben mijn hersens werken nog niet helemaal. Nou, gelukkig heb je bij. Het is de daverende donderdag <laughs> natuurlijk vandaag. Ja... ja. ja! Het, uh... Nou ja, eerst wij natuurlijk en dan, ja. uh, dan Bart van der Meer, dan Hans Wassenaar en vanavond dan nog Alternative FM en natuurlijk uh, Duif met de App en Vloed Live met de ballads. Ja, ja Charlotte doet tegenwoordig, die, die heeft overgewicht. Hij doet het nog aan de vloedlijn. <middels> hij luistert toch niet. Dus... Nou, ik denk het wel. Nee, die luistert toch Nee. Niet. Wel. Je luistert nooit. Ik wou bij de zin. Ach, wie wel? Uit die microfoon. nee jongen. Dat zeg je toch niet? Goed. Nee, ik zeg uh, wat ik denk. En ik denk wat ik zeg. Ja, ja. Nou, dat is heel mooi. <laughs> uh, wat hebben we vandaag? Nou, We hebben vandaag natuurlijk in ieder geval het Regio Nieuws om half één. We hebben ja. het recept om kwart voor één. Ja, lekker we weer. de vrijwilliger van de week om kwart over één. En we hebben om half twee weer het Regio -nieuws. En als we dan ook nog tijd hebben, doen we ook de vijf minuten van Dolly nog. Ah, wel nee joh. Oh, niet? Oké. Okay. Ja. Nou, laten we dat Het is veel te druk, dit programma. Ja. Nou, Zullen we het zo doen, dan maken, we de, dan maken we er niet de vijf minuten van. Maar dan maken we de platenkeus van Dolly ervan. Oh, dat is wel leuk. Ja. ja, ja. ja. ja. Maar de rest bepaal ik het gewoon. Dan mag jij één platenkeuze. Ik weet nog een heel leuk nummer van vader Abraham. Oh ja. Ja. Ja. Dat kan ik niet vinden hoor. Echt niet. Wat ik niet vind nu. Ik zoek wel voor Maar schrijf je dat ook weer met mijn F Ik zoek he? wel. Vader Abraham. Ja. Onder de P van Pierre. Pierre. Ik begin met heel iets anders. Laten we dat maar doen. Laten we dat maar doen. Pierre. Yep. Ik begin gewoon met Sam Smith. Want dat vind ik een mooie plaat. Prachtig. Stay with me. Prachtige plaat vind ik dit. Guess it's true I'm not good at don't understand.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 en het nummer dat heet uh, Stay With Me. Even kijken, wat krijgen we nu? Ik kan het niet zien. Nou ja, we zullen het wel horen. Wat Nu komt Oh ja, dat. Wacht even, wacht even. Nee, dat moet even netjes natuurlijk. Dat moet gewoon even netjes. We hoorden het uh, in het nieuws dat uh, jazzpienist Horace Silver overleden is. En uh, nou is dit geen zand uh, voor jazz, maar voor de mensen die niet weten wie dat is dit is hem Morris Silver Is ja. Het is nog geen zondagochtend, hè? Het is nog geen zondagochtend, dan is het is gewoon. Ik uh, luistert uh, nog uh, steeds niet naar het programma Zandvoort, Jess. <laughs> <laughs> nee, die hebben nu ineens identiteitscrisis. Die denken van... <laughs> nee, dit was eventjes uh, stilstaan bij het nieuws dat uh, de bekende jazzpianist Horace Silver overleden is. Dat u net horen in het NOS nieuws. Dus ik denk ik zal u even voor de mensen die dat niet weten laten horen uh, wie die man is. En het is een, uh, fantastische, was een fantastische pianist. En uh, het nummer wat u hoorde uh, dat uh, heet My One and Only Love. Goed, nou nu iets heel anders. Want uh, dit is geen jazzprogramma natuurlijk, dat, uh, dat weet u al. Maar ik vond het wel de moeite waard. Sorry hoor, om er even bij stil te staan. Nu gaan we even terug naar gisteravond, denk ik. Als dus alles lukt tenminste hoor. Als dus alles het doet zoals het doen moet. Ik zie weer een knopje hier verkeerd staan. Hoppa, -da -da -da. Dat wil allemaal niet meer. Zie je wel, de computer doet het weer niet. Oh, oh, oh. Gaat het nu gebeuren? Zo, het gaat nu gebeuren. 1, 2, 3. Daar komt ie. Niet? Nou, dat hoop ik. Ja. Ja, want ik hoor nog steeds niks. Nee, wat raar. Rek, hè? Ja. Je hebt ook niks. Niet... Oh, daar komt, nou, nou, daar ja. komt ie. Ja, daar komt ie. Ja, ik wil hem wel van het begin horen. Vind ik vind het veel leuker. We gaan even. Ja, dat is ook zo. Dat is niet ja, even leuk even als je er nee. zo mee valt. Nee, nee, nee, dat, dat weet nee. ik niet. Rob Armes heeft dan nooit last van, zegt hij. Nou, ik wel. Oké. Okay. Dit is Peter Bons. Dat hij dit zo leuk gedaan heeft. De keer dat je bal afpakt, ga je een trainer zien. Die gaat juichen langs de lijn. Coach Louis. Ik Irritant. En zet iedereen aan zijn hand. Geniaal, magistraal en absoluut niet normaal. Hij lacht ons straks uit allemaal. Hij is goed. Peter best Aan critici Heeft hij de best Zijn allemaal of gedaan Hij is werkelijk degene die zo slim is En wij dom Louis maakt ons wereldkampioen Juichen! Ja, langs de lijn Louis Louis Louis, dat is een genie zijn geit en genees. zij hebben werkelijk geen idee. Deze Louis van Gaal, die is echt heel groot en zeker niet een dorpsidioot. Ook relaxed en heel cool, gaat altijd recht af op zijn doel. Daar in Rio gaat, Louis het dan toch echt doen. Daar maakt hij ons wereldkampioen. Louis Louis Louis Louis. Louis, Louis, Louis, Louis, Louis. Louis, Louis, Louis, Louis. Louis, Louis, Louis, Louis. Coach Louis, jij bent een genie. Dat dit zie ik. Louis, Louis, Louis, Louis, Louis. Louis, Louis, Louis, Louis. Louis, Louis, Louis, Louis. Coach Louis maakt wereldkampioen. Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? Ik vind, het, ik vind het, dat hij dat zo leuk gedaan heeft. Ja, kom er maar ja. eens op. Ja. Ja. Leuk gedaan. Gistermiddag heeft hij opgetreden in Huis in de Duin in Zandvoort. Ik weet niet waar de man vandaan komt, maar ik denk dat hij hier uit de buurt komt. Peter Bons heet hij. En, uh, nou, gewoon een leuk plaat. Leuk, uh, leuk gemaakt. Dit uh, al bekende Louis Louis natuurlijk. Maar dan Coach Louis heet het. U kunt het ook terugvinden op YouTube. Dan moet u gewoon even zoeken op Coach Louis. En dan vind je hem vanzelf. Ja, van uh, Peter Bons dus. Uh, nieuwe single van Bluff hebben we ook nog. Ja. Open je ogen. Van het album Alles in het midden. Of nee, in het midden van alles. Sorry. het uh, nieuwe album van Bluff... ...in het midden van alles. En het is een nieuwe single. En uh, ik vraag me toch in alle gemoeden tegenwoordig wel eens af... ...singles, zou dat nog wel verkocht worden eigenlijk? Dat uh, denk ik dus eigenlijk niet. Maar goed, het was samen met Ilse de Lange... ...die uh, zong de damespartij bij dit nummer. Uh, open je ogen. was dat mooie plaat. En uh, we gaan naar... Uh, ...wat gaan we doen eigenlijk? Ik oh, ja. denk uh, naar het nieuws. Ja, ja, dat klopt. Ik zat even... Uh, ja. Okay. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio met Dolly ten Goedemiddag luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van 19 juni 2014. Afgelopen nacht heeft de politie twee mannen van 29 jaar aangehouden... in verband met een vechtpartij. De vechtpartij ontstond in een horecagelegenheid in de Haltestraat... en zette zich op straat voort... Drie mannen raakten slaags met elkaar. Eén van de mannen, een 53-jarige zandvoorter... is hierbij gestoken in zijn lichaam. Een omstander die de ruzie wilde doen stoppen... is tevens gewond geraakt en behandeld in het ziekenhuis... voor een hersenschudding. Tijdens het aanhouden van de verdachten... gingen omstanders op straat zich ermee bemoeien. En door de dreigende sfeer die ontstond... heeft de politie besloten de straat te ontruimen... om verdere incidenten te voorkomen. Een 32-jarige zandvoorter en een 31-jarige man uit Deventer... voldeden niet aan de vordering de haltestraat te verlaten... en zijn hiervoor aangehouden. Tijdens het fouilleren van een van de twee mannen is een boksbeugel aangetroffen. De politie stelt een onderzoek in. Deze week en volgende week komen Steven Tromp en Josine Rozenberg bij Pluspunt... om haar bezoekers een gratis stoelmassage te geven. Steven en Josine hebben om een examen te halen... Elk 50 cliënten nodig, die zij mogen verblijden met een stoelmassage. Wilt u uw nek, schouders en onderrug eens extra aandacht geven? Kom dan langs bij Pluspunt. Deelname is geheel gratis. En wilt u ik toch? Ik ben even graag... weg, hoor. Ik ben even weg. Stoelmassage. <laughs> Je komt voor niks, jongen. Wacht nou even. Je moet even wachten tot ik uitgepraat ben. <laughs> even zien, hoor. En wilt u toch graag een bijdrage leveren? Dat kan uiteraard. Er zal een donatiepot staan bij de balie... Die, ten ten die geheel ten goede komt aan het tienerkamp. Dit kamp wordt georganiseerd voor tieners... die nauwelijks of nooit op vakantie zijn geweest. Of wou je daarmee? Omdat je weg bent? Ik niet, ben toch geen tiener? Nee, maar geweest toch? Ah. Als je nu zegt dat je nooit op vakantie bent geweest... mag je misschien toch mee. Goed, ik ga u vertellen wanneer de twee masseurs aanwezig zijn... Donderdag 19 juni van 10 tot 1 uur. Vrijdag 20 juni van 2 tot 5 uur. Maandag 23 juni van 10 tot 5 uur. Dinsdag 24 juni van 2 tot 5 uur. En woensdag 25 juni van 10 tot 3 uur. Ze zijn te vinden in Pluspunt Zandvoort, Vleemingstraat 55 in Zandvoort Noord. Vanaf een afstandje leek het net alsof ze op het water stonden. In feite was dat natuurlijk ook zo, maar dan op een stand-up pedal. Een subboard. Een soort dikke surfplank bedoeld om mee te peddelen. De is overkomen waaien vanuit Hawaii. En ineens zijn de suppers overal te zien. Zelfs op het Spaarne in Haarlem. Maar zoveel bij elkaar op de zee voor de kust van Zandvoort... is toch wel een bijzonder gezicht. Onwillekeurig gaan de gedachten uit naar lopen over water. Ja, suppen is volgens kenners helemaal niet moeilijk. Bart de Zwart en Emma Rijmerink... sleepten de Nederlandse kampioenstitel Sub Beach Race... in Zandvoort in de Wacht. De twee Nederlandse kampioenen kwalificeren zich met deze winst... voor het ISA World Championship in Nicaragua in 2015. We gaan hier meer over horen. Woensdagavond 18 juni was er een nieuwe editie van de Haarlem Nightskate... Het werd een bijzondere. In het voorprogramma van de Haarlem Nightskate... speelde het Nederlands elftal om zes uur zijn tweede groepswedstrijd... in de poolfase van het WK-voetbal tegen Australië. En voor de aanvang van de Oranje Haarlem Nightskate... was de wedstrijd op grootscherm te volgen in het restaurant van Maarten... bij de start op de ijsbaan. Om half zes was het restaurant open en zongen de liefhebbers... bij aanvang van de wedstrijd het volkslied uit volle borst mee... En natuurlijk was iedereen in het oranje gekleed. Om iedereen die thuis keek in de gelegenheid te stellen naar de ijsbaan te komen... vertrok de oranje-editie van de Harlem Nightskate deze avond om kwart over acht. Een kwartiertje later dan gebruikelijk. De oranje kleding kon aanblijven, want er was gewonnen. Er was weer een leuke en nieuwe route uitgestippeld. Deze editie gingen de skaters via Bloemendaal helemaal door naar Zandvoort en pauzeerden bij het circuit en na de pauze langs Heemstede weer terug naar Haarlem. Vrijdag 20 juni gaat de tweede editie plaatsvinden... van de kinderdisco in het Pluspunt. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen gezellig dansen... en meedoen met de gezellige spelletjes... georganiseerd door een vrijwilligersteam van Pluspunt. Van 7 tot 9 uur zijn alle kinderen welkom om te dansen... tijdens deze kinderdisco met het thema WK. Hoe kan het ook anders? Dus ook heeft de organisatie een kledingcode of stijl toegevoegd... en dat is dus ook Oranje WK. Willen uw kinderen naar de kinderdisco, dan zijn zij van harte welkom. De entree bedraagt 2 euro en de disco vindt plaats bij Pluspunt aan de Flemingstraat 55. In 2009, begonnen als een jubileumstunt van administratiekantoor Jansen Kooi... is nu, zes jaar later uitgegroeid tot een evenement van faam. En dan gaat het natuurlijk over culinair Zandvoort... dat dit weekend gaat plaatsvinden. Het goede doel van deze editie is Stichting De Zonnebloem. En voor een overzicht van alle deelnemers... kunt u kijken op wwwculinair zandvoortnl En daar vindt u alle informatie hierover. En dan gaan we nu over naar het weer. Het weer in Zandvoort. Een koufront trekt van noord naar zuid over het land en zorgt voor veel bewolking waaruit wat lichte regen en motregen kan vallen. De noordwestelijke wind is matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur wordt niet hoger dan 16 of 17 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt, maar het blijft wel droog. Bij een matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt er koele zeelucht aangevoerd waarin de bewolking overheerst. Uit die bewolking kan heel lokaal nog een spatje regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Zo nu en dan schijnt ook nog even de zon en de noordwestelijke wind is vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of 17. Tot zover het Nieuws en Weerbericht voor half 1. True. De en en uh, Toch wat... Uh, een vreemde titel waarvan men zich afvraagt... hoe men eraan is gekomen. Nou, ik heb daar wel een idee van. Ik heb daar ooit eens iets over gelezen. Over dat, uh, over dat verhaal. En uh, dat had te maken met het feit... dat toen het nummer werd opgenomen... de zanger dermate stoont of dronken was. Uh, misschien, misschien wel stronken. Stronk, dat kan ook. Dat uh, het oorspronkelijke titel dat, uh, was, had moeten zijn In the Garden of Eden. Maar de man was dermate onverstaanbaar dat dat uh, iets werd van In the Garden of Eden. Ja, dat kan natuurlijk. Dat, uh, ja, dat, ja, dat heb ik ooit dus ergens gelezen. Dat het, zo, nou. dat het zo ontstaan is. Echt waar. Dat is echt ja, hoor. Dus het had oorspronkelijk In the Garden of Eden moeten heten. Maar nogmaals, de man was zo onverstaanbaar vanwege zijn... <tie> uh, zijn, zijn toestand uh, vanwege de spiritualie en dat, uh, dat het uh, heel onverstaanbaar werd van in de garden the field, uh, yeah, yeah, yeah, als je zo lult, versta je het ook niet ja, zo word je ook nooit de sidekick van Ruud Jansen nee, als je dan, zo praat. Moet je, dan moet je verstaanbaar zijn ja, is wel handig. ja dat, dat is ja. wel heel belangrijk <laughs> ik, ben, ik ben niet makkelijk dat nee, dat is waar ik ben o, absoluut moeilijke, moeilijke, man, man. moeilijke, moeilijke mannen moeilijke, moeilijke, ja. moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. You be- Groepen uit uh, eind jaren 60, begin jaren 70. Nou, nee, halverwege jaren 60 moet je niet doen. Zij stonden onder andere al op uh, Monterey Pop en Woodstock natuurlijk. Uh, Grace Slick, de fantastische zangeres... En later is die band uh, nog doorgegaan onder de naam Jefferson Starship. Maar dit was dus gewoon Jefferson Airplane. Dus ze hebben een aardige upgrade gemaakt van Airplane naar Starship. Ja. <laughs> Dat is een leuke... Uh, ja, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Zo was het gewoon. Toch? Ja. ja. Zo was het. En dan doen we het heette natuurlijk Somebody to Love. Goed, legt u vast uw uh, pennetje en uw uh, pa -pam pampiertje klaar, en heren. Want hier komt hij weer. Maar nou, gaan we even lekker eten. Ik weet nog niet wat er komt, maar... Okay. kan nooit anders dan lekker wezen. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com schuilenstreek zandvoort lunch. Nou, vertel. Het wordt een hele lekkere ik denk oh. dat ik hem vanavond zelf ga maken. Moet, oh. je, moet, moet je opletten wat er aan ja, komt. Ja, ja, ja, ik Pasta salade met tonijn Oh, die is lekker, ja. Ja, klinkt ja, dat, he? of niet? Ja, oh, die heb je heb ik alles maar, gehad. Ja, dus. die heb ik alles gehad. Ja, goed. Goed, dus het is verantwoord. Ik ga het voor u voorlezen, dames en heren, luisteraars. We beginnen zoals gewoonlijk met de ingrediënten. Ik ga opnoemen 225 gram pasta. En dat mag fusilli zijn, pennen of schelpjes. Dat maakt niet zoveel uit wat u zelf lekker vindt. Dan een eetlepel olijfolie. 200 gram. En dat is dus ongeveer een blikje tonijn. Twee eetlepels kappertjes. 150 milliliter mayonaise. 1 theelepel pesto. Een halve komkommer in blokjes. 15 mini tomaatjes. En die moet u allemaal halveren. Het sap van een halve citroen. En twee hardgekookte eieren in partjes. Dan gaan we nu over tot de bereiding... U gaat de pasta koken, ongeveer zo'n 10 tot 12 minuten in een pan met licht gezouten kokend water. Laat goed uitlekken in een vergiet. Doe de pasta in een grote kom en meng goed met de olijfolie. Laat de tonijn uitlekken en trek de vis met een vork grof uit elkaar. Voeg citroensap naar smaak dan de kappertjes en de mayonaise toe... en roer alles goed door elkaar. Voeg dit toe aan de pasta... en meng tot alle ingrediënten goed zijn verdeeld. Voeg de halve tomaatjes en de komkommer toe aan de pasta en meng dit. Pel de hardgekookte eieren en snijd ze in kwarten... en verdeel de partjes over de salade. En het is heerlijk als een maaltijdsalade... maar het kan natuurlijk ook lekker zijn bij de barbecue... En u ziet, we hebben weer een makkelijk, handig, lekker en goedkoop recept voor u... wat straks op de Facebook-site te zien is. Eet smakelijk! Ja, u kunt het allemaal straks nalezen op wwwfacebookcom zandvoortluncht ik zie je maar dan kom je nergens. Zandvoort luncht, dat is hem. Hij ja, komt wel ergens, maar niet op de pagina waar je bezig moet. Dus Zandvoort luncht, zo heet het op Facebook. En dan kunt u het allemaal rustig neerleggen en straks na de uitzending staat het daarop. Jawel.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 En de luisteraar heeft uh, natuurlijk gehoord dat er, uh... dat er wat Beatles teksten in voorkwamen. Of een al titels. Maar uh, de man die uh, dit nummer gemaakt heeft, die uh, steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij Beatles fan is. Ingegeven door zijn vader. Roel van Velsen was dit. Samen met zijn vader. Dat nummer heet Sing Sing Sing. Roel van Velsen dus. Samen met zijn papi En uh, dan met het heet Zing, Zing, Zing. Nou, nog één voor het nieuws. En dan is Bert. Love runs out. One. Republic. weer op. Hé, hey, ga uh, even koffie drinken, broodje eten. Weet ik het allemaal niet. De goede plannen heb je toch af en toe? Ja. Lekker hoor. Ja, even broodje eten zo. Weet Heerlijk. Oké. Okay, um, we zien u terug aan de andere kant van het nieuws van 1 uur. Tot zo. Tot zo.